We komen uit een land van water, dijken en koppigheid Waar je recht op loopt, waar eerlijkheid nog iets betekent Maar ergens onderweg raakte de, de stem van het volk kwijt Want beloftes tijdens verkiezingen worden later weer vergeten En wij vragen niet om veel, alleen om echte invloed geen achterkamertjes, geen deals waar niemand voor koos. De lup date vecht voor echte democratie. Dit is onze trots. Dit is Nederland. Waar de burgers samen zeggen hoe het verder gaat, echte democratie. Met referenda die tellen niets. Geen van keuze, maar een land dat luistert naar zijn mensen. Ze zeggen dat wij niet begrijpen hoe het werkt, hoe het moet. Maar niemand kent het leven hier beter dan wij zelf. Van stad tot dorp, van kust tot grens. Het zit ons in het bloed. De vrijheid groeit wanneer het volk aan het woord blijft. En LOT strijdt voor het groeien. Laten stemmen klinken, niet alleen eens in video. Want echte keuzes maak je samen elke dag met elkaar. En debat, maar met vertrouwen dat de burger het laatste woord weer heeft gehad. Dit is onze trots, dit is Nederland. Waar de burgers samen zeggen hoe het verder gaat: echte democratie met referendum die tellen, niet schijn van keuze. Maar een land dat luistert naar zijn mensen, geen leugens meer, geen wetten die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 wij zijn Nederland. Nuchter, vrij en eerlijk. En de toekomst is van ons allemaal.